Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Een hoge rechter in Zuid-Afrika... president Bashir het land niet mag verlaten. Bashir is in Johannesburg voor een top van de Afrikaanse Unie. Eerder vandaag bepaalde een andere rechtbank dat hij in Zuid-Afrika moet blijven... ...totdat is besloten of hij wordt overgedragen aan het internationaal strafhof in Den Haag. Dat wil Bashir berechten voor genocide in Darfur. De rechter zegt dat de Zuid-Afrikaanse regering alles moet doen... om te voorkomen dat Bashir het land verlaat. Het IMF heeft een compromis tussen Griekenland en zijn schuldeisers... de afgelopen dagen tegengehouden. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung... op basis van bronnen rond de onderhandelingen. De IMF ontkent. Het compromis zou eruit bestaan dat Griekenland... de pensioenregelingen in stand zou mogen houden... in ruil voor bezuinigingen op defensie komende donderdag spreekt de eurogroep weer over Griekenland. 53 Marokkaanse imams maken de komende weken een tour langs Nederlandse moskeeën. Ze gaan lokale imams bijstaan tijdens de drukke ramadan die donderdag begint. In die periode zijn moslims verplicht om naar de moskee te gaan. Daardoor is het er vaak zo vol dat de imam het niet in zijn eentje aan kan. De Marokkaanse imams gaan ook in gesprek met de Nederlandse moslims over radicalisering. De Belgische zanger Stromae heeft voor de komende twee maanden al zijn concerten afgezegd. Hij kwam met gezondheidsproblemen. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Stromae was bezig aan een tournee in Afrika. Volgens de Belgische omroep VRT vloog hij vrijdag plotseling terug vanuit Congo vanwege een acuut medisch probleem. Chris Froome heeft het criterium du Dauphiné gewonnen. De Brit van Sky vloog in de laatste etappe toe op de slotklim... en boekt dus een tweede ritzegen op rij. Froome won de Dauphiné ook al in 2013. Wout Poels eindigde in de slotetappe als beste Nederlander. Hij werd achtste. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. Soms wat motregen. Morgenochtend in het zuidoosten eerst nog wat regen. Verder overal geregeld zon bij 15 tot 20 graden. Dit was het ene Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 20 jaar. Zie je wel? In Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. I'm not the only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 En we were sweet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 Ze in mareadoloren, wanneer ze in mareadamoren, cuando se baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Cuando se hinma dolores, cuando se quema el se hinma la su vela, cuando se hinma la dolores, cuando se Zubela, cuando se cuando se, dolores, se la dolores, se, dolores, se, Zubela, se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré ik kan het, maar maar ik kan het, maar ik andare Quando sem marea dolore, quando se quema d'amore, quando se inmala su vela, quando se inmala dolore, quando sem marea dolore, quando se inquebra d'amore. Cuando se invada su vela cuando se baila baila baila baila baila baila baila Got it